Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk zijn vier scholieren opgepakt voor pesten... nadat een klasgenoot van hen zelfmoord heeft gepleegd. Het gaat om een jongen van 13. Hij werd volgens zijn ouders maandenlang gepest omdat hij homo was... Volgens zijn moeder deed de school er niet genoeg tegen, vertelt correspondent Frank Renaud. Volgens de moeder had de school meer actie moeten ondernemen tegen de pesters. Maatregelen moeten nemen, kinderen straffen desnoods. Maar de school zegt zelf dat ze wel een en ander heeft gedaan. Er zijn gesprekken gevoerd, zegt de schoolleiding, met de moeder. Maar ook met de pesters, met de kinderen die Luca pesten. En dat zou er toe hebben geleid dat het pesten minder werd. De vier klasgenoten die zijn opgepakt kunnen tot tien jaar cel krijgen. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Neem dan contact op. Met 113. De topman van de Chinese app TikTok gaat in maart naar Washington. Een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden wil weten hoe het zit met de privacy van Amerikaanse gebruikers en of de Chinese regering toegang heeft tot hun data. In de VS zitten 100 miljoen mensen op TikTok. Het strafbaar maken van homogeneestherapie is misschien zo makkelijk nog niet. De Raad van State heeft gekeken naar het wetsvoorstel dat eerder werd ingediend. De juristen zeggen dat zo'n wet moeilijk uit te voeren is. En bovendien bestaan er al wetten waarmee je discriminatie strafbaar kan maken. En een bijzondere geboorte. Gisteren in een trein in Frankrijk. In de ICE van Parijs naar het Duitse Stuttgart bleek ineens dat een van de passagiers moest bevallen. De trein maakte een ongeplande tussenstop in het plaatsje Metz. En daar hielpen reddingswerkers de vrouw in de trein bij haar bevalling. Medepassagiers moesten wachten tot de kleine Felix ter wereld kwam. Daarna zijn moeder en kersverse baby naar het ziekenhuis gebracht en kon de trein weer verder. Het weer nog. Vanavond is het vaker droog, maar het waait nog flink. Morgen s ochtends een beetje regen, maar smiddags is het droog. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden nu snel korter, ook in onze regio. De meeste vertraging nu nog altijd op de A10 Zuid voor Amsterdam Slotervaat. Daar heb je 10 minuten op onthoud en er staat een file van 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. It's too late for yesterday. Still too early for tomorrow. Hanging on the beat.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 Hier is Laura Mibson met het openingsnummer van hun EP Bitter Garnish, en dat heeft Molly.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 Uh, het is volgens mij een middag en een avond. Het is gewoon de hele dag door. Heb je bands, artiesten. Um... En jullie spelen s'avonds of uh, gewoon smiddags? Uh, ja, we weten eigenlijk nog niet echt de line-up. Dus uh, dat is oh. ons ook nog een verrassing. Oké, okay, nou dat, kijk, dat is dus reden te meer om uh, de boel in de gaten te houden. Dan, uh, ja, dan moet ik dus mijn Zuidwester uh, zetten als ik uh, bij zo'n Potterfestival uh, daaraan ga komen. Want ja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 zo simpel zitten. Don't Band heet uh, haar nieuwste single. En daarvoor hoorde je trouwens Laura Mipsen met uh, Lessons in Living. Er is ook zo'n uh, fijn bandje ook weer gespot door uh, collega Conjo Vergeer. Ik vind hem ook uh, geweldig. Dus daarom draaien we hem. City Safari en Monkey Business. Up the stairs into secret towers, looking out over our town. As the city winks at us, pressing the of things that were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 Dreaming of